Het onderzoek naar de vergiftiging van de voormalige Russische ex spion Kripal... en zijn dochter duurt volgens de Britse politie waarschijnlijk nog maanden. Het is een van de ingewikkeldste zaken... die de Britse antiterreureenheid ooit heeft behandeld, zegt de politie. Het is nog steeds onduidelijk waar de twee zijn vergiftigd. Het eerste windmolenpark ter wereld zonder overheidssubsidie... wordt door Nuon gebouwd. Windmolenpark Hollandse Kust Zuid moet over vier jaar klaar zijn en komt 22 kilometer uit de kust te liggen. Nu kan de overheid de eigenaar van een windmolenpark nog bijstaan... maar straks is dat niet meer nodig... omdat het aanleggen van een park een stuk minder duur is dan eerder. Facebook is op de beurs 7% minder waard geworden. Ook Google en Instagram doken in het rood vandaag. Het is een reactie op de ophef rond het illegaal verzamelen... van gegevens van Facebook-gebruikers... door het Amerikaanse bedrijf Cambridge Analytica... Beleggers vrezen dat de regels voor het verzamelen van data strenger worden... en advertenties daardoor minder opleveren. En het is druk bij het Centrum voor Stamceldonatie, Matches. De afgelopen weken melden zich bijna 20.000 mensen aan... als mogelijke stamceldonor. De stijging komt door verhalen over een student met leukemie... die vorige week overleed, en een voetballer van VVV... die een wedstrijd tegen PSV liet schieten om stamcellen te doneren. Het weer vanavond en vannacht is het lokaal glad door sneeuw of ijzel. Het wordt 1 tot min 5 graden. Morgen begint op sommige plaatsen ook nog glad. In de loop van de ochtend zonnig en 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Nu in de theaters Salam van het Noord-Nederlands toneel... Club Guy en Ronnie en Asko Schoenberg. Een verhaal over liefde, jaloezie en spijt.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 Langs de lijn en opstreken. Met Robert Neder en Renze Klamer. Het laatste uur van langs de lijnen in omstreken. Welkom bij het sportforum van maandagavond. De gasten die u voor tien een gloedvol betoog uh, hoorden houden... over het nieuwe oranje van Ronald Koeman... zitten nog tot 11 uur hier aan tafel. Leo Driessen van Fox en uh, RTV Noord-Holland... Simon Zwartkruis van VI en Erik van Lakenveld van de Volkskrant. De videoscheidsrechter is volgend seizoen actief in de eredivisie. Zal het allemaal nog eerlijker gaan verlopen? En vindt Irene Wust straks nog wel een nieuwe schaatsploeg? Dit en meer tot 11 uur, maar eerst... het is bijna vijf minuten over tien. We zetten voor u het belangrijkste sportnieuws van vandaag op een rij. Vanaf komend seizoen wordt bij alle wedstrijden in de Eredivisie een videoscheinzegger gebruikt. Alle betaald voetbalclubs stemden vanavond bij de ledenvergadering van de KNVB in met het voorstel. Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat de videoref een aanwinst is. Dat zegt de directeur Erik Gudde. Dat daardoor inderdaad in een, uh, een heel fors percentage uh, betere uitkomsten komen... dan een scheidsrechter met de blote ogen moet gaan zien. Dus eigenlijk is zowel in beeld als in cijfers nadrukkelijk uh, aangegeven... Uh, dat dit eigenlijk iets onmisbaars is. Laten we praten zo nog even over door in het Forum. Cristiano Ronaldo heeft de Spaanse Belastingdienst een blanco cheque aangeboden. Zo hoopt de Portugees een gevangenisstraf wegens belastingfraude te ontlopen, meldt de Spaanse krant El Mundo. Ronaldo werd aangeklaagd omdat hij in totaal voor bijna 15 miljoen euro aan belastingen zou hebben ontdoken. Hij is pas 21, maar nu wel de eerste leider in de ronde van Catalonië, de Colombian Alvaro José Odek van Quickstep. Hij was in de eerste etappe de snelste in de massasprint. De ronde duurt nog tot en met zondag. Golfer Joost Luiten heeft zich geblesseerd moeten afmelden... voor het WK-matchplay deze week in Austin in Amerika. Luiten heeft last van zijn pols. Hij hoopt binnen drie weken weer te zijn hersteld. En Fiorentina gaat het eigen trainingscomplex vernoemen naar Davide Astori... die eerder deze maand in zijn slaap overleed aan een hartstilstand. Voor tien uur hebben we het al uitgebreid gehad over het nieuwe oranje van Ronald Koeman. Maar het ging deze week ook over Wesley Sneijder. De Record International wilde namelijk graag tegen Engeland afscheid nemen van het Nederlandse publiek. Dat wilde Sneijder dan doen door nog één keer in oranje te spelen. Maar de KNVB ziet dat anders. En dit is wat Sneijder er zelf over zegt. Nee, Het zit me hoog in een in, in, in zekere zin dat ik graag een afscheid wil hebben voor het Nederlandse publiek. En dat zit me hoog. En dat uh, en niet alleen voor mezelf, maar ik denk ook voor het Nederlands publiek. Ik denk ook dat zij, zoals Robbe zijn afscheid heeft gekregen... denk ik dat dat, dat voor mij op zijn plaats is. Erik, wat vind jij ervan? Nou ja, een afscheid op het veld, zoals hij wil... dat is niet te regisseren, denk ik. Uiteindelijk moet het beste team daar op het veld staan... wat de Bonscoach op dat moment vindt. Uh, dat anderen dat wel hebben gekregen, is dan het geluk geweest... dat zij misschien uh, een afscheid hebben aangekondigd... op het moment dat ze nog uh, topfit waren... Ja, je moet niet per se de oren laten hangen naar een, uh, naar een grootheid die, die er niet meer bij is. En hij, kan, hij kan prima in de rust uh, het veld op met, uh, met, een, uh, met vuurwerk en uh, muziek en, uh, en een uh, vol stadion. Maar spelen, nee. dat zit er niet in. nee Maar hij wil het niet hè, met anderen, heeft um, hij ook duidelijk dat... gezegd in dat interview. Maar dan niet. Dan, ja, ja, ja goed. Er zijn vele manieren om op een waardige manier afscheid uh, te nemen. En dat, dat, dat verdient hij ook. Maar ik snap wel dat, dat Ronald Koeman... Uh, ja, die heeft hele andere dingen aan zijn hoofd nu. Die, de tijd is beperkt voor een bondscoach. Er moet ongelooflijk veel gebeuren. In vrij korte tijd, uh, in de Indonesia League... Staan, staat de top of de bill op het programma. wedstrijd tegen Duitsland en Frankrijk. Ik snap wel dat, die da, dat, dat dit dan afleidt. En rondom een wedstrijd of in de rust. Of, uh, dat, ja, dat kan allemaal op, op een prachtige manier. Ik moest ook nog denken tijdens de hele, deze hele discussie... aan uh, aan uh, mijn vriend Claire Zeedorf. Die, die heeft geloof ik acht jaar moeten wachten op een, op een afscheid. Nou, die heb ja. ik daar nooit over gehoord. Die was weliswaar geen record international. Maar ik bedoel, ze hebben wel iets geleerd bij de KVB. Dat doen ze nu op een mooie manier. Robben pakt de regie door dat heel lang in het ongewisten te laten. En nog één wedstrijd die er echt om ging mee te spelen. En dat was hem dan. Nou, en snijden zal het dan op een andere manier gaan. Maar wat hebben ze dan nou geleerd bij de KVB? Want ik, ik vind dus, en niet alleen bij de KVB, maar ook, en het is natuurlijk een heel ander verhaal... maar rondom zo'n Ik Huust... We zijn toch... Wel ook een beetje slecht als Nederland... in gewoon even het netjes afscheid nemen van Hoeveel? mensen. Nee, nee, nee, nee. De netjes communiceren. Een paar jaar vind ik dat bij de KVB wel meevallen. Maar... Nou, ja. waar, gaat het, waar gaat het om in de sport? In de sport gaat het om dat de, de beste sportmensen... van dat moment uh, om de prijzen strijden. Als iemand daar al niet meer bij zit... Ja, dan ga je hem niet voor het afscheid alleen het veld ophalen... of het ijs ophalen of wat dan ook. Ja. Daar, daar, het, een sportwedstrijd is geen, is geen, is geen uh, concours... Maar dan regel je toch iets anders. Dan ga je toch als KfB al eerder met Snijder misschien om de tafel zitten... van joh, luister, hè, je hebt geen uh, acht jaar meer te gaan in proefbal. Hoe gaan we dit dat dus even organiseren? Je bent een belangrijk persoon nou, geweest de afgelopen jaren. Ik vind jaren. dit in het geval van Snijder juist helemaal andersom. Want, want, want, want, want Snijder uh, is een aantal keren ook, ook geselecteerd... en is nooit, nooit aan te tonen... maar omdat hij ook nog op zijn record aan het jagen was. Nou, dat, heeft hij, dat heeft hij behaald. En, uh, en, en mag je toch een aantal Interlandse wel heel dankbaar voor zijn... Die, want, want die, heeft eigenlijk gewoon ge die zijn hem gegund... Om dat record nog maar te halen. Dus ik vind het nogal, uh, nogal van de toren blazend. Uh, Vandaar nou moet ik ook nog een, nog een wedstrijd om, om, om afscheid te nemen. Is voor de fans, hè, zegt hij. Ja, nou, ja dat, maar dat kan dan. dus perfect voor of na of tijdens of uh, in de rust van een, van een uh, interland nog aan te wijzen. En, en daar is de KVB heus uh, beter in geworden dan ze waren in het verleden. Ja, rond Portugal, dat had zijn volkeur. Hij zegt, zo is het ook begonnen. als is meneer Eerste, nou ja, dus niemand, dat zou ook ja. een mooie afscheid zijn. Geweldige ja. staat van dienst en hij krijgt een, een, gewoon een goed afscheid. Maar hij moet het zelf ook niet meer willen om nog een keer in een wedstrijd... En... Waarom zou hij dit eigenlijk publiekelijk zo uiten? Omdat nou. hij het wel zo voelt. Ja. En, en voor, ik denk voor, voor mensen die zo lang in de schijnwerper staan... is, is daar bijna geen scheiding meer. Nee, maar die mensen die willen, die vinden natuurlijk het ergst voor hen is om een beetje zielig gevonden te worden. En als je dan nu zoiets roept en je krijgt het niet, dan, dan, dan heeft het iets neus. Nee, maar ze voelen denk ik heel veel steun. bij, Want ik geloof wel dat het publiek in het algemeen dat best zou willen zien ja, ja en Wat volgens mij ook wel een beetje meespeelt... Uh, en dat spreekt ook echt in zijn voordeel, vind ik... Uh, dat hij zijn loyaliteit naar Oranje is wel altijd echt heel groot geweest. Dus ik, uh, we zijn de hele wereld over geweest voor de meest onbenullige... maar wel commercieel heel interessante trainingskampen en oefenwedstrijden. En dan regent het afzeggingen met allemaal vaak spierblessures... He, die zijn niet zo heel makkelijk te, te traceren. Maar hij was er altijd, ook Absoluut. of het nou in Australië was... of in Thailand of, of weet ik het wat. En uh, ja, daar hoeven we ook geen, uh, niet voor zijn voeten te gaan kussen. Maar de, daarin onderscheidde hij zich wel, vind ik, van veel van zijn generatiegenoten... En dat is Speelt volgens mij ook wel een beetje mee van. Nou, ik heb daar, ben, ben er altijd gestaan. En nou ja, nou, maar daar, terugkomen. Maar ik denk dat hij daar ook, uh, ook in die eindfase ook voor terugbetaald is om, om, om uh, zeg maar, uh, ook mee te dagen. Ja, dat is hem gegund. En terecht gegund. want dat, dat, dat merk je heel terecht uh, op, Simon. Dat die, dat die, uh, altijd, je kon altijd een beroep op hem doen. Zij had krediet, maar dat heeft hij nu al opgemaakt. Nou ja, je, wat is er nou mis mee om afscheid te nemen uh, gewoon in de rust van en, en, en uh, daar op een keurige, waardige wijze en misschien nog wel eens, en, en, misschien moet je er wel een avond of weet ik veel wat voor organiseren wat dan ook, maar ik kan me heel goed voorstellen dat ik kom wel zeggen, ja maar dacht zijn mijn wedstrijden niet meer voor? Want uh, ik heb andere dingen aan mijn hoofd. Ja, dat maakt ik... natuurlijk ook enorm uit. Er wordt nu net een nieuwe start gemaakt, om dan nog <coughs> een staartje van iets ouds, hè, noem ik het dan maar, te <laughs> moeten oppakken. Ja, dat, dat maakt het ook wel anders. Ja, uh, vooral de, Hij krijgt dus wel een afscheid. Hij krijgt het alleen niet op de manier zoals hij dat zelf voor ogen had. Niet voetballend. Nee. nee. nee. Goed. Een um, makkelijk bruggetje naar Wust. Renze zei het al. Uh, het was een soap. Een schaatssoap. Met iedereen Wust. Dus als hoofdrolspeelster. Het leek er namelijk op dat haar ploeg Just Lease verder zou gaan zonder haar. Ik hoorde al wat geruchten. En dat zingt natuurlijk al wel een tijdje rond in de schaatswereld. Dus ik, uh, ik heb het gewoon gevraagd. En toen uh, was dit het antwoord. Je hebt gevraagd naar de Gertijs. En hij zei van, ja, we gaan verder. Met de sponsor, maar nog zonder jou. Ja. ja. Iedereen vroeg mij naar wat er waar was van die geruchten En uh, ja, ik kon daar denk ik twee dingen doen. Ik kon daar aangeven van, ja, het is niet waar. Maar ja, dan lieg ik gewoon glashard tegen er en dat, en, en dat wilde ik gewoon niet doen. Weet je waarom? waarom die beslissing is genomen. Ja, Rutger zei dat ik te oud was. De commotie ontstaat omdat ja. zij in de pers roept... er is tegen mij gezegd dat ik te oud ben. Ja, dat komt eigenlijk nooit bij ons vandaan. Het is ook niet al zo geweest. Ik denk dat uiteindelijk de sponsor uh, een, een, een plan heeft... en daarin, iedereen uh, Irene had volgens volgens mij te kennen gegeven... nog twee jaar door te willen...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 Ja, het is inderdaad een uh, soap. We moeten ook zelf de hand even in eigen boezem steken. Op de avond dat dit bekend werd, hebben wij nagelaten om Just Lease te bellen. Omdat wij dachten dat het getuizen ook min of meer het woord verkondigde van uh, Just Lease. Dat bleek niet het geval te zijn. En vervolgens, een dag later, bleek de hele situatie heel anders te zijn. Uh, een dag later kwam het AD, geloof ik, ook met een pagina kop... Met, uh, wat was het ook weer? Met, uh, ze kan zichzelf kijken. Nou, het kan erop neer. Zo gaan wij met onze sterren om. Met onze kampioenen. Uh, met onze kampioenen. En uh, vervolgens bleek de situatie toch even anders te liggen. Hoe hebben jullie die, die hele zaak, Erik? Mag ik bij jou beginnen? Die hele situatie ervaren? Nou, wel met verbazing. Want uh, iedereen kreeg uh, veel mensen met zich mee in haar, in haar, zeggen, in haar klacht. Ten overstaan van Thijssen en de sponsor. Terwijl Just Lies in oktober al had aangegeven te, zou, te, te stoppen als geldschieter van haar ploeg. Besloten en ook bekendgemaakt? Ook al bekendgemaakt, ja. Dat, uh, is toen, uh, dus ze zouden doorgaan, ze zouden hun contract afmaken. Dat liep uh, nu ongeveer af. En uh, halverwege de winter begonnen er wat geruchten te komen... dat Just Lies mogelijk met een uh, ploeg met talenten iets zou willen doen. En wat precies was nog niet duidelijk. Dat was misschien netjes geweest als ze dat wel al aan Wüst hadden laten weten. Maar het is niet zo dat de, de ploeg uh, uh, Irene Wust eruit heeft gezet... of dat ze te oud was, een sponsor is gaan kijken naar andere mogelijkheden binnen de sport. Ja, en dat gerucht heeft ze gehoord. Dat en heeft dat ze gehoord. gerucht heeft ze nagevraagd. Ja. En daar is een beetje ongelukkig op gecommuniceerd. Is dat ja, een... we weten natuurlijk niet precies wat Thijssen tegen haar gezegd heeft. Maar ik kan me voorstellen dat hij tegen Irene heeft gezegd... "Joh, uh, Juslees wil met uh, een aantal jonge schaatsers uh, verder... om uh, dat op te kunnen bouwen in de komende vier jaar. En wat bij haar is blijven hangen is het woord jong. En ik zit daar niet bij, dus ik ben te oud. Maar je kan je ook voorstellen, een ploeg rond iemand als Irene... en dat geldt ook voor zijn Kramer of voor Kjeld -Nuis, dat, dat is echt andere koek dan een ploeg met schaatsers die dat niveau nog niet hebben laten zien. Veel meer geld moet erin, kost veel meer, er moet veel meer begeleiding bij. De logistiek is het allemaal veel ingewikkelder. Ik, kan, ik vind het heel legitiem dat een sponsor na, twee, na ruim twee jaar wust te hebben ondersteund, toch ook gaat kijken: van ja. Misschien paste dit niet helemaal bij ons. Maar of er andere mogelijkheden zijn. Eerder, heeft, heeft het, het uh, Wust nou eigenlijk alleen maar geld gekost? Want het heeft ook zoveel nee voeten in de aarde geko, geko, geko, gekost... Om, om uiteindelijk tot een ploeg te komen, kan ik me herinneren. Als dat het lang duurde voordat ze... En, en ze zei, het is eigenlijk mijn project. Ja. Uh, Wust heeft dat samen met haar, met haar uh, zaakwaarnemers... Uh, heeft ze die ploeg toen opgezet. Maar als ik het goed begrepen heb... heeft Just Lees bij het aanvaarden van het contract met terugwerkende kracht de, de okay. kosten op zich genomen. Okay. Dus uh, de, de, de, de, Irene en haar en, en House of Sports, de, waar haar zaakwaarnemer vandaan komt... die stonden wel garant in die eerste periode. En die, die zullen er nog steeds geld in ieder geval in vorm van tijd... en mankracht in hebben gestoken. Uh, maar uh, volgens mij heeft zij daar uiteindelijk niet zelf heel veel geld op verloren. Maar, maar, maar zij... Erik, mag ik dan even wat verhalen? Als ik jouw verhaal zo hoor... Uh, dan, en, en ze moet nu op zoek naar een nieuwe sponsor. Ja. En als je dan als sponsor nu luistert naar deze hele soap. dan is het eigenlijk zo, waar het in eerste instantie leek van zo gaan wij met onze. Kampioenen om is het eigenlijk zo dat zo gaan, dus blijkbaar de kampioenen met hun sponsor om die nou, keurig wat, hun contract hebben uitgediend. Dan denk je toch bij een volgende keer wat ke naar vandaag of... uh, gezegd heeft: de sprinter uh, die die uh... <coughs> ja in de telegraaf interview ja, heeft ook ik, ja. gezegd van ja, dat is niet handig. De sport staat elke vier jaar onder druk omdat dan de spelen zijn geweest en de contracten aflopen. Ja, dan moet je dit misschien toch even voor je houden. Ik snap Wüst wel, hoor dat ze dat denkt van... hé, hey, ho, ik ben Olympisch kampioen. Ja, maar dan, dan bel je toch even met je precies, sponsor? Ja, dan bel je met je sponsor. Maar ook andersom, hè? Want jij zegt het net in een bijzinnetje... Ook. als zij inderdaad dat, dat soort plannen maken... en je weet, sporters hebben een groot ego... en zijn uiteindelijk toch ook stiekem hartstikke onzeker... die gaan dan eigenlijk conclusies trekken... als ze dat op een andere manier horen. Ja, tegelijkertijd merk je wel dat... in het schaatsen vragen we vaker aan zo... in februari, hoe ziet het er voor volgend jaar uit? En sporters willen dat het liefst... Buiten het wedstrijdseizoen houden. Dus misschien dat dat een overweging is geweest van Just Lee. om het niet aan haar te laten weten. omdat ze in voorbereiding was op te spelen. Wie is ja, nou het meest onhandig kind. geweest? <laughs> uh, ik. Ze zijn in ieder geval allemaal onhandig geweest. En ze moeten elkaar allemaal en... vaker bellen. Want... Het ja. begint toch inderdaad bij transparantie. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Dat, dat, ik, bij mijn eerste een natuurlijke reflex was ook... Uh, wat een schande en hoe halen ze het in hun hars ja. is... om zo met, met zo'n groot kampioen om te gaan. Het ligt dus duidelijk genuanceerder ja. uh, als we naar jou luisteren. Maar uh, ik, ik snap niet waarom dat, dat, waarom dat zo schimmig dan allemaal is. Ik heb het idee dat gaat. Er, omdat het schaatsen toch wel een betrekkelijk klein wereldje is. Dat, ze daarom, dat daarom dat soort dingen nog uh, veel ja, een beetje, uh, geheim gehouden worden... Maar oktober hebben ze gezegd van stoppen. Ja, in oktober zeiden ze het bedrijf. Ze dus, stoppen en daarmee ja. Ja, ook de ploeg. Hm, dan ja, is eigenlijk dus, alles duidelijk, toch? Ja, maar je kan, het, is, het is natuurlijk wel netjes... <kuggen> om als je dan gedurende die winter... Eh, eh, toch weer besluit om misschien iets in het schaatsen te gaan doen... om dan in ieder geval je huidige... Dus ze hebben één, één oriënterend gesprek gevoerd, begrijp ik. Ja, maar... Ik, ho ik hoorde het, ja. het gerucht al voor de Spelen. Dus er was wel tijd om het, om het in ieder geval als dat, eventjes... Als dat wereldje uh, toch zo klein is, dan moet je toch juist uh, als ja, eerste eigenlijk ja, ja. dan bij haar ja. uh, dat neerleggen, lijkt mij. Maar... En wat gaat Wust nu doen? Polterfets heeft laten weten. O, ja, ja. Dat hij met Verwij en Wust. Maar ja, Polterfets, wie, wie gaat er zijn handen branden aan? Een coach die, uh, die de in Rusland, Rusland heeft uh, gewerkt. Uh, het is een goede coach. En ik denk dat hij eerder gevangen zat in een systeem. Dan dat het uh, zelf een kwade genius uh, is geweest. Dat lijkt me een, hele, een heel moeilijk verhaal te worden. Ah, en voor wij, is, ja. wij is dat wel gewend, toch? Om in die, om in die cultuur ja. te grijpen ja. inmiddels. Nou ja, misschien... Kijk, hij, hij is ook gewoon gesponsord afgelopen jaar. Misschien zijn er toch sponsoren die, die daar voorbij kijken. Maar, ja, mij lijkt dat een beetje riskant, toch? Ja. Je weet nooit wat voor lijken er nog uit de Russische kast komen vallen uiteindelijk. Ja, mij nee, toch. En, maar ja. Tot slot nog eventjes. Uh, Minsk. Uh, de wereldbekerfinale, de uh. maaltijd. <laughs> ja, vooral. Uh, ja, ik, ik zou ook niet direct de oplossing weten, maar de is een goed nieuw doen vinden. Ja, Schrapen die handel. Ja, precies. Wat, wat? Gewoon na de spelen in dit soort jaren, gewoon na de spelen klaar. Ja, ik vond WK round nog wel mooi. Ja, dat is waar. Omdat het in het ja, Olympisch ja. Stadion was. Ja, dus ik ja. zou ook elke vier jaar op een op een mooie locatie ja. een WK round organiseren. Maar die World Cup, Cup finale is elk seizoen het naar de maaltijd, want er komt altijd. Dan uh, is het WKO-round ook de, de ene laatste wedstrijd. Komt daarna dit nog. Ja, voor, oh. Kijk, het is wel zo voor de, voor de arme schaatsers... is daar nog heel veel geld te verdienen. Dus ja. die, die komen wel. Wie sponsorde eigenlijk de World Cup? Uh, nou ja, de Aizou zelf heeft gewoon heeft heel veel geld. Die, ja, die hebben dat. Kunstrijden is natuurlijk heel lang. Uh, is een heel groot sport. En die hebben alles opgepot. Maar er zitten nog wel wat sponsoren. achter de, de, de World Cup. Maar het is meer een soort criterium. in het wielrennen na de Tour. nog even wat geld hebben. Het is niet met z'n In dat opzicht is het wel anders. Ik nou, stelde dus dus hebt... net een verhaal op de verhaal over Noor, die Nooren. Ja, even... ja, nee, dat is geen afspraak. want die zaten niet in dezelfde wedstrijd. Kijk, die een heeft wel door zijn zegen gezorgd dat de ander veel geld won. Maar de, de, de, nou, sportieve gronden. Ja, ja, precies. Ja, ja. In dit verlengde daarvan. Wat was er nou waar van het verhaal van Kramer? Dat hij zei, van, ik ging niet doorrijden... omdat ik anders uh, de nou, wereldtitel aan, uh, aan, aan Peters had gegeven alsnog. Hij, was een, hij, hij, was een, hij reed natuurlijk op de wk een bijzonder slechte 10 kilometer, sowieso al. Ja. Toen Pedersen viel, zette hij die inderdaad even aan... en, en liet daarna weer lopen. Hij beweerde dat dat dus was... omdat als hij was doorgereden... dat Pedersen een richtpunt had gehad. En daarmee misschien oh. Roes nog voorbij had kunnen gaan in het klassement. Die kans lijkt me klein, want dat gat was nog echt heel groot. Maar ik kan me best voorstellen dat hij dat gedacht heeft. En toen inderdaad weer toch weer... Uh, het heeft, heeft laten lopen. Even uh, om dit af te ronden. Jullie kennen Sorry. Gerard Kemkes goed. Uh, Leo en Simon. Tenminste, vanuit de voetbalwereld hebben jullie heb hem wel eens gesproken. Mag ik aannemen? Nou, ik heb me in Tour de France meegemaakt. Maar dat is alweer lang geleden. Dat is heel lang geleden. Ja. Maar, de, hebben jullie dat hij terug zou kunnen keren uh, op, het, op het ijs? Of is dat uitgesloten? Of hebben jullie geen idee? Kan ook hoor. Nou ja ik, ben, ik, ja, ik ben echt bang dat, dat hij uh, voor de rest van zijn leven... wordt achtervolgd met wat er destijds gebeurd is. En uh, ik, ja, ik weet niet of, of een schaatser... Wat die... bedoel je? Ja, en, ja, en weet ik je. weet niet of, of een schaatser... Dat, dat leidt af volgens mij. Nou ja, hij, hij heeft zelf gezegd van niet hè. Lust mag hem altijd bellen, maar hij gaat niet het schaatsen. in. Ik denk ook niet dat uh, Gerard de laatste jaren in het schaatsen de gelukkigste man van Nederland was. Maar ook in het voetballen niet. Mede, echt. mede daardoor. Waren door... er nog meer factoren? Die het, <tus> uh... Nou ja, hij, nee, ik denk wel dat die wissel erg heeft ingehakt. En, en uh, ja, hij was voortdurend heel erg gespannen. Dat je dat, dit is niet meer. Uh, als, Gezond op een gegeven moment. En als sporter voel je dat volgens mij ook... Uh, dat, dat, ja. uh, dat zo'n man daardoor bevangen is, lijkt mij. Ja. En dat, die nu, in de, ja, dat het in de voetballerij nu op deze manier uh, afloopt. En, de, de, een, een veel gelezen reactie, met name op social media... is dan van, nou ja, dat, heb je, dat krijg je ervan met die schaatsen. Dat vind ik dan weer ja, heel flauw, omdat je... Ja. Nou, kijk breder naar de voetballerij. De, de oh. twee van de meest succesvolle algemeen directeuren bijvoorbeeld... Uh, dat zijn uh, Gerbrands bij PSV uh, uit het volleybal... en Robert Enorm bij AZ uit het honkbal Dus ja, uh, het is maar net welk voorbeeld je eruit pikt. En hij heeft toch de, de, gezorgd dat de prestatie centrum er toch kwam in. Uh, ja, uh, we zaten ook weer in Groningen. Ja, bedoel, dat is, het is nog niet af. Gaat volgend jaar geloof ik uh, is het helemaal af. Ja. Begrijp ik? Ja, dus ja. dat vind ik wat te makkelijk dan. Ja. Ja. Goed, we gaan het hebben over uh, voetbal. We hebben het al gehad over oranje, maar nog niet over de eredivisie. En de titelstrijd in de eredivisie die blijft even spannend... of juist even saai, kiest u maar, als een week geleden. Want PSV en Ajax pakten allebei drie punten dit weekend. Al met al een makkelijke zegen voor Ajax op een zonnig spang. Blijft rustig, schiet zelf en schiet een schitterend binnen. Veel plezier, hard werken. Kerstvers, international Justin Kluivert maakt hem. Een hoop een minuten. Gele kaart voor zeuntjes, voorkomen onnodig. Het is natuurlijk heel belangrijk dat je de wedstrijd wint. Ja, ja, 1-0 PSV, kon niet uitblijven. Uh, na zo'n nederlaag. Daar is de penalty en die gaat keurig het hoekje in. 3-0. Nou, na de rode kaart kwam er natuurlijk wel wat meer ruimte. En uh, ja, toen hebben we het verschil uh, ook in, in goals kunnen uitdrukken. En, uh, nou, het is gewoon een goed gevoel. PSV versloeg VVV met 3-0 en Ajax wel met 5-2 bij Sparta. Het verschil blijft dus 7 punten. Er zijn nog 6 duels in het uh, vooruitzicht. Hier aan tafel, was dit nou de revanchewedstrijd van PSV... Uh, die we mochten verwachten na die 5-0 van Ajax? Of? Dat is gewoon de typische PSV-wedstrijd van dit seizoen. <laughs> dus, uh, Je wilt de 5-0 ja. tegen Willem 2, neem ik aan. Uh, ja, sorry, ja, die ja. bedoel ik, ja. ja. Wat zei hij al? ja, ik zei Die komt nog. die wedstrijd Die komt nog in Eindhoven. <laughs> toen is als het een ligt. Je maar... ja, zei een, ty een typische PSV-wedstrijd, ja, ja, omdat dus ze pas uh... gingen scoren toen het een beetje meezat. Nee, en nee, man nee. Man nee, stond nee. nee maar het is gewoon een wedstrijd zonder veel glans en glorie. En, uh, en waarbij uh, de, de momenten die ertoe doen, de kans van PSV opvallen. En, en dat, dat, dat moet je, heb je nodig als je kampioen wil worden. En dat gebeurt PSV. En ik heb... Ik begrijp Cocu heel goed dat hij, maar dat is meer in algemene zin, dat hij PSV zo laat voetballen als je laat voetballen, want het houdt allemaal niet over. Dus uh, ja, dit Daarom was echt dus een goede coach een... ook. He? Daarom is Cocu ook zo'n goede coach. Ja, dat is hij ook, want het is Kijk gewoon naar, naar wat je in huis zit. En, en handel daarnaar. Dat, dat, ja. uh, er zijn nog steeds best wel veel trainers die het systeem voorop zetten. Vooraf brallen over attractief voetbal. En daar ja, uh, ja, komt allemaal, allemaal helemaal niet van terecht. Hij, nee. ja, hij, hij gaat aan de slag met de ploeg die hij heeft. En ja, die heeft echt genoeg tekortkomingen. En als je dan, dan zo uh, ja, onbedreigd eigenlijk op de titel afstevend. Dat blijft onbedadelijk Ik vind je dat gewoon knap. Het blijft Jammer dat hij dat niet twee weken eerder in het seizoen uh, heeft gedaan. toen Met, met die, uh, die, die, die, Euro die de Europese ja, wedstrijd. Tegen die Kroaten. Ja. Dat was, maar daar heeft hij wel meteen zijn les uitgetrokken. Ja. Helaas dus te laat. Daar ben ik ook, maar dat is weer een stapje verder benieuwd naar de voorbereidingen van Ajax en PSV op het, op het nieuwe seizoen. Eh, en alle anderen die Europees gaan spelen. Want die moeten verdomd veel vroeger aan de bak. Met en alle wedstrijden die ook pieken. Oranje nog gaat spelen. Ja, ja. dat moeten klaar zijn. En met wk gangers binnenboord ook. Ja, exact. Dat ja, komt dat, jongens als Lozano bij PSV. En dat en de echt de, interessant. De denen bij Ajax, ja. Overigens was het zo dat. Uh, ik heb een interview gezien bij Fox. direct na afloop van een van de VVV-spelers. Die, die was helemaal niet onder de indruk. Die was totaal niet onder de indruk van het PSV. En die zei: Als wij hem gewoon met elf hadden gespeeld, hadden we misschien nog wel kans gehad. Ja, Ook. ja. Maar ja leuk. Hè? Maar ja, vond ik dat, wel grappig. Eigenlijk. Ja, eigenlijk, eigenlijk slim natuurlijk. Als, je, als, je, als de ploeg het niet hoeft te doen, als die niet overheen hoeven te hollen maar dan. Als een, als een plet was, dan uh, moet je het vooral niet doen. Nee, maar, maar, hij, maar hij heeft toch ook het gelijk aan, aan zijn kant? Want toen hij eruit ging, was dat 0-0. Dat klopt ja, ja. En, en er was ook niet zoveel gebeurd. Volgens mij niet, zei hij ook of? zelf een beetje voor Ajax, althans dat proefde ik een ja, beetje uit. Dat zei hij ja. ook met <laughs> zijn commentaren. Ja, nee, zei hij ook van, ja. En zit hij bovendien ook voor Ajax. Dus wat uh, mij betreft ja, dus dat het punt het misschien is. ook wel. Maar bij PSV kijk ze wel anders naar mijn collega, vier collega Marco Timmer, die vertelde uh, dat hij nou afloop Er staat in de perskamer van PSV Toch Gerbrands als een van de eerste altijd aan dat barretje. En Marco kwam een beetje mopperend binnen weer over het spel van nou, dit was nou niet de revanche uh, die je verwacht naar zo'n zo zepert uh, tegen Willem II. En helemaal niet waar hij waar het over had. Zou hoe hoezo niet glansrijk? Als je met 3-0 wint, dan heb je gewoon heb je glansrijk gewonnen. Punt. En dat was ook gewoon einde discussie. Ja. Maar als, u, als jullie er met de terugwerkende krachten in die... Hè, want het was ongeveer 30 minuten voor tijd, toch? Dat ze met uh, 10 man uh, kwamen te staan. Dus in die 60 minuten een euro ze moeten inzetten op, op, op PSV... Um, zou je dat dan doen? Zou je ja, denken dat ze ook gewoon gewonnen hadden tegen 11? Ja. ja, als je ook het hele verloop van het seizoen bekijkt... dan kun je daar ook wel bijna van uitgaan eigenlijk. Als je ziet hoe ze hun wedstrijden winnen... Ja, dat is vaak ook in het tweede deel van de tweede helft. Dus dat, uh, ja. Ja. Even, even naar Ajax nog. Uh, begon wat Ajax wellicht. Uh, daarna uh, toch wel overtuigend uh, gewonnen bij Sparta. Nou, maar Haarke... zeg je nou wat Ajax wellicht. Gewoon een helft en weer op achterstand gekomen. Hè? En een helft lang gewoon, uh, was Sparta de gelijke aan Ajax. En hadden ze ook twee of drie kansen... Uh, echt grote kansen op, op meer treffers Ja, dat is ongeveer dus je, wat ik met IJsland bedoelde. Je zijn het gewoon eens. Ja. Wat, wat voor in, het zou jij kiezen dan? Nou, zwak. begin gewoon zwak. Als jij de, de, in de tweede helft een ploeg zo veegt... en, je, en je, in de eerste helft ben je de onderliggende partij... dan begin je ja. zwak. Ajax begon zwak aan het uh, duel. <tie> nou, Wil je voor het in ons tekst even lezen? Ik, uh? <tie> ja, dat lijkt me wel handig. Uh, uh, het, uh, de, tijdens, e uh, even voor haar zie ik uh, Erik. Mm. Bak kritiek krijgt hij uh, de ene moment over zich heen. Het andere moment dan lijkt hij wel weer de beste speler van, van de Eredivisie. B bedoelt, krijg je er hoogte van? Nee, maar daarvoor, daar, daar moet ik zeggen... daar volg ik het voetbal niet uh, goed genoeg voor. Simon Ja, dat, is wel, ja, wat, <laughs> nou ja. Dat, dat past natuurlijk wel bij, bij de, de, de figuur die die is. Ja. Zo, sommige voetballers roepen dat uh, op. Ja. love him or you hit him. En dat ja. kan per week verschillen. Ja, het is ook wel weer mooi natuurlijk. Ja. ja. Maar ik ik, ik ja, snap wel, wel dat leuk. hij zich ergert aan het feit dat, uh, dat... met name de dingen die hij verkeerd doet... zo ontzettend worden uitvergroot. Als je dat afzet tegen... Uh, ja, de, de, de pracht die hij ook biedt zeg maar, aan het Nederlandse voetbal. Het is als zo'n schraal allemaal. En bij hem zien we wel eens dingen waarvan je... Ja, waarvan je af en toe o of a zegt. Dat zijn er niet zoveel. En het gaat eigenlijk alleen maar in alle praatprogramma's alleen maar over hoe hij juicht. Eh, of hij boos kijkt of hij niet boos kijkt. Weet beetje wat Memphis ook heeft. En een deel, voor een deel is dat aan zichzelf te wijten. Maar ik vind dat veel te goede voetballers om het alleen maar daarover te hebben. Ik ben niet zo van de juichpolitie en van de, van de blije kijkt. Het is misschien wel een extreme speler, dus Het is vaak of heel, heel slecht of heel, oh, totaal onzichtbaar. Of het is ja. meteen heel erg goed ja. of heel raar. Nou, weer die vergelijking met Memphis. Ja, ze leggen risico in hun spel. En uh, ze vergeten misschien ook wel eens dan achter hun uh, verdediger aan, aan te rennen. Mm. Dat, dat Ja, ik ja, snap als het een trainer daar boos wordt, snap ik dat. Maar ik vind uh, ze, ze, voegen, ze hebben genoeg kwaliteit om, om echt het verschil te maken. En dat doen ze vaker, vind ik, dan uh, in veel beschouwingen uh, naar voren komt. Ja. Verwachten jullie dat hij weggaat deze zomer? Ja. ja. Mooi. Goed. Erik? Ja. <tolk _> <tolk _> zeg <tolk _> eens wel het goede? Ik sluit me aan bij de rechts van Ja, mooi antwoord. De mannen rechts van mij weten dat beter. Dus dan zeg ik ook ja. NPO Radio 1. Het is exact half elf en Juris Stubnitsky zit hier met het NOS Nieuws. Facebook is op de Amerikaanse beurs 7% minder waard geworden. Het is een reactie op de ophef rond het illegaal verzamelen van gegevens van Facebook-gebruikers door het bedrijf Cambridge Analytica. Beleggers op Wall Street vrezen dat regels voor het verzamelen van data strenger worden en advertenties minder zullen opleveren. De vijf mensen die vanmiddag om het leven kwamen bij een ongeluk tussen Helmond en Deurne... zijn vier mannen en een vrouw. Het zijn uitzendkrachten. Er vielen ook drie zwaar gewonden. Een bestelbus botste frontaal op een vrachtwagen. Bij de Nederlandse tak van Nuon verdwijnen 275 banen. Het is nog onduidelijk of mensen gedwongen worden ontslagen. Volgens het moederbedrijf, het Zweedse Vattenval, is het nodig voor nieuwe investeringen... en om te kunnen blijven concurreren. En de VVD in Amsterdam heeft zeven klachten gekregen over een campagnefolder die autoruiten heeft beschadigd. De flyer was bij auto's achter de ruitenwisser geklemd, maar hij blijft plakken. Een man zegt dat hij de kleuren van de folder niet meer uit zijn voorruit krijgt. De VVD zegt de schade te zullen vergoeden. Langs de lijn en opstrek. Ik heb het ook wel eens gehad, hoor. dat je zo'n folder hebt, dan gaat het regenen. Ja, bij Roda. En dan wordt er zo'n prutje. Dat was niet bij Roda bij mij. Ben je zo, bij jou bij ja, Roda? Ja, bij Roda altijd hebben ze een, een of andere discotheek. En dan zit je tot Eindhoven zit je maar te, te, te rozen. <lacht> ja, ja, ja, dan moet je uitstappen. Nee, discotheek vergeet je nooit meer. Nou, nee. Nee. nee, nee goed. is, is het gast, Le Leo Dries is te gast. Simon Zwartkruis. En uh, Erik van, uh, van Lakenveld van de Volkskant. Simon is van VI. En Leo Driesen van uh, Fox. En van RTV Noord-Holland. Zo is dat. Ik heb een beetje ruzie met mijn scherm inmiddels. We gaan wat het over, over de, die... video, <laughs> over de video gaan we het hebben. Ja. Want we uh, heeft het eerder gehoord in het nieuws ook al. Bij alle duels in de Eredivisie gaat dat nu echt gebeuren. Voor een volgend seizoen is het hulpmiddel vast te prikken. in de Nederlandse competitie. Alle betaald voetbalclubs stemden vanavond bij de Algemene Ledenvergadering van de KNVB in met het voorstel. Laten we even luisteren naar Erik Gudden, dat is de directeur betaald voetbal bij de KNVB. Hij ligt toe. Nou, kijk, uh, iedereen is erover eens. En dat, dat, dat zegt men ook in woord van. Uh, uh, hier kan je niet tegen zijn, want voor eerlijke spel uh, wil dat wel iedereen. Tegelijkertijd uh, zegt men natuurlijk wel van ja, hoe snel kan die video daarop reageren? Want iedereen kent een voorbeeld dat het wat langer duurt. Maar goed, we hebben ook laten zien en, uh, aan cijfers uh, die de Universiteit van Leuven heeft laten zien, dat, uh, dat, dat in gemiddeld gezien allemaal veel korter is. Dat daardoor inderdaad in een, uh, een heel fors percentage uh, betere uitkomsten komen... Is dan een dat het met de blote ogen moet gaan zien. Dus eigenlijk is zowel in beeld als in cijfers nadrukkelijk uh, aangegeven... Uh, dat dit eigenlijk iets onmisbaars is. Jullie winnen het invoeren met ingang van het komende seizoen... voor de Eredivisie en de beker uh, vanaf de kwartfinale. Hoe zit dat met de verdeling van de kosten? Want dat kost natuurlijk wel wat, hè, die techniek. Ja, dat klopt. Het is, uh, in de jaarlijkse exploitatie is het uh, ongeveer 1,7 miljoen. Uh, en dat hebben we gelukkig goed terug kunnen brengen door het hier ook in Zeist uh, te organiseren. De clubs die hebben een aantal jaren geleden bij, uh, uh, bij de afre afrekening van het jaar... hebben ze gezegd van uh, de overschotten, die willen wij in een bestemmingspot uh, doen. En die bestemmingspot die willen wij dan gebruiken, TZT, uh, voor uh, innovatieve projecten. Waaronder wellicht, zijn men toen, de videoarbitrage. Nou, inmiddels is het momentum waarop we inderdaad kunnen zeggen van uh, we gaan de eerste twee jaar volledig uh, als KNVB uit die bestemmingsreserve gaan we dat financieren. Daarna nog voor een overgroot deel. En dan blijft er nog inderdaad, een uh, ligt aan hoe we het met de clubs onderling verdelen, maar gemiddeld zien ze een bedrag van een halve ton per club op, uh, op de rol om de komende drie jaar daarna. Tenzij commercieel blijkt dat we dat toch nog beter uh, kunnen wegzetten. Tenzij komende jaarrekeningen ook nog positieve saldo's gaan opleveren. Ja, ook bij het WK voetbal komende zomer in Rusland wordt de videoscheidsrechter gebruikt. De UEFA is nog niet om uh, in de Champions League, gaan we het straks over hebben. Hoe kijken jullie hier uh, nu naar? Zijn jullie er blij mee? Erik uh, van Lakenveld. mag ik bij jou beginnen? Ja, lijkt me, lijkt me zelfs noodzakelijk. Het moment uh, dat de wedstrijden zo goed in beeld worden gebracht... dat het publiek het soms uh. al beter kan zien dan, dan de scheidsrechter... ja, moet je, moet je dat wel doen? Ja, Simon? Ja, volgens mij kun je hier ook geen discussie over hebben. Ik vind het knap uh, van Gudde. Want ik weet, uh, op, op zijn eerste werkdag had hij een soort informeel praatje. Met, uh, met wat journalisten was ik ook bij. En toen benoemde hij dit als, als een van de knelpunten. Met name op financieel gebied. Dus het is gewoon te duur op dit moment. Uh, hoe graag we het ook eigenlijk per direct zouden willen invoeren. Mm. Nou ja, uh, de, die vergadering uh, betaald voetbal staat ook niet bekend om zijn harmonie. Ja, dat, is, uh, dat is normaal gesproken Paulse landdag. Waar iedereen om elkaar heen loopt te kakelen. En zijn eigen belangen aan het verdedigen is. En ja, allemaal op één lijn gekregen hierover en, en doorpakken. Dus dat, dat vind ik knap. Het gaat om, om flinke bedragen. 1,7 miljoen per jaar. Ja, ja 1,7 miljoen. Wat door deels door de clubs ook moet worden opgehoest. Dus in die zin moeten zij daar ook gewoon allemaal aan bijdragen. Ja, een halve ton per club, geloof ik. Ja, zei hij net. Ja, ja. ja dat, dat is... Ja. Nou, voor Eredivisie-clubs moeten we dat toch... Precies. Maar het is misschien wel ingewisseld... Voor, uh, dat dan niet meteen iedereen uh, op echt gras uh, moet gaan aanschaffen. Zou daarvoor zijn ingewisseld, ja, stond, helaas. Stond, tijdens de vergadering stond ik aan de overkant van de weg naar de training van het net zelf te kijken. <laughs> ja. Dus ik ben ja. daar, daar niet bij geweest. Ja. Maar, maar ja, maar, goed, Want, dat was toch even gaan. een dus, andere knelpunt. wisselgeld bij de vergadering. Denk, ja. denk ah, nou, ja, de, Oké, okay, dan gaan we eerst dit doen. Maar dan, maar dan kunnen we niet. We kunnen niet en en doen. Dus, dus ik denk. Dat hier wel redelijk snel. Op. Dit, is, dit is ook qua kosten veel overzichtelijker. dan dat elke club verplicht wordt om een echt grasveld neer te leggen. Want dat gaat veel meer. Dat en en als... het is iets waar op de financiën na veel minder verdeeldheid over is, natuurlijk. Ja, precies. En, ja, en, en, en wat dat... Gudde ook nog even zei: ze gaan het in zijs doen. Hè? Ze gaan de videorefs in zijs zitten. Niet per hier in het. Uh... Ja, hij, zei, hij, zei, hij zei dat, dat ja. hij daar goedkoop had kunnen organiseren. Ja. Dus ben ja, ben dat is heel slecht hier. Uh, huh? <laughs> nee. Nee. Ja, kunstgrasdiscussie. Je, je kan niet naar buiten kijken. <laughs> die kunstgrasdiscussie inderdaad, dat is pittiger. Omdat daar, uh, als je kijkt naar de stemverhoudingen in zo'n vergadering. Ja. Dat, ja, dat verschilt een beetje per dossier. Ja. Vaak vijf zesde. Ja, dan kom je bij lange na niet aan als je ziet hoeveel clubs op kunstgras spelen en hoeveel niet. Precies, ja. Dus dat, dat wordt een taaie klus. Uh, voor ons. Gaat, gaat ook over inkomsten. Uiteindelijk. En om grotere betalingen. van de betalingen. gaat het om alle ja. betaald voetbalclubs, hebben we het dan over de Eredivisie? Nee, de, de Videoref van de Eredivisie. Ja. Ja, okay. eredivisie want in de, in, de, in de super league wordt maar met één camera gedraaid... als er al gedraaid wordt. Ja. En, en dus dat kan niet. Dat ook... wordt het weer een heel ander verhaal natuurlijk. Ja, ja nee, dan moet je daar ook met zeven camera's... minstens ja. Ja. de wedstrijden je gaan te weinig. Ja. In en de in de, de eerste de rondes ja. van de KVB-beken ook weer niet. En vanaf de ja. kwartfinale weer Dat wel. vind ik wel een minpuntje, hoor. Ja, maar goed, met hetzelfde verhaal wat jij nu net vertelt. Nee, maar dat klopt. Nee, maar goed, in de Super League dus zeg je afgemaakt het hele seizoen niet. En bij de beker uh, zeg je dan vanaf, vanaf de kwartfinale wel. Ja, dat, dat riekt toch een beetje naar van, is niet zo handig. Pragmatisch ja. is het. Zeker het. Het het pragmatisch. Maar liever helemaal wel of helemaal niet. Ja. Uh, hoe zit het eigenlijk? Want dat is natuurlijk bij, bij dat holka in de mooi. Dat is echt een momentje voor het publiek. Gaat daar misschien nog iets in gebeuren als het gaat om de videoscheidsrecht? Dat het publiek gewoon in het, in het stadion er ook iets meer bij betrokken kan worden? Ja, maar dat is een kwestie van... Uh, de, je zag al heel snel in, in uh, Nederland althans... Uh, ik heb de eer gehad om de eerste video te mogen doen in, in, in, in de Arena... En toen uh, we, vergat de scheidsrechter helemaal op dit, uh, dit gebaar van die van die. Ik, voor de mensen thuis, ik maak nu een gebaar van een televisietoestel. <lacht> en, uh, en nu maak ik een gebaar van een rechthoekig toestel. Nee, maar dat deed hij. Dat, dat, dat, dat vergat hij toen helemaal. En toen was iedereen redelijk verbaasd. Uh, dat ineens de gele kaart een rode kaart werd. Dat was toen, uh... ja. Dus daar hebben ze heel gauw uh, de, de, in de communicatie oh. dat erin gewaakt. Het is dus ja. een kwestie van wennen. Ik denk dat dat heel gauw, uh, gauw, gauw went. In Duitsland was er heel veel verzet tegen. Hè? Ik ja. ben niet zo gek lang geleden. maar een half jaar geleden was er een enorme campagne tegen die videoreffer om het maar gewoon weer af te schaffen. In Duitsland en ook in Engeland hebben ze niet gedoe en dat hebben ze in Nederland wel goed gedaan... ze hebben in Nederland heel veel repetitietijd genomen. En in, in Duitsland en Engeland en ook in, uh, in Spanje zijn ze er gewoon mee begonnen. Nou, in Engeland nog niet eens, maar wel bij de bekertoernooien. Mm. Maar ze hebben er niet goed over nagedacht. Je hebt die, die uh, wedstrijd in de sneeuw gezien. Welke uh, wedstrijd was het, uh, welke, was het was nou met, met die scheidsrechter? De eerste helft duurde toen uh, 53 minuten. was onlangs. Uh, uh, omdat die video die, die, die, die scheidsrechter... Die, die ging, eh, bij elk wisselwasje ging je uh, de videoref uh, raadplegen. Ja. En dan stond iedereen in de sneeuw te wachten. Ja. <laughs> ja, dat is niet de bedoeling. Maar natuurlijk. dan moet je natuurlijk net, net als bij Hawkeye. Gewoon een, <coughs> een maximaal aantal momenten. Nou maar ja. je, je kunt toch ook... want Heb je het wel eens gezien in, in, echt in een tennisstadion? Dat Hawkeye-systeem. Dus dat je kunt zien of de bal net in of ja. uit is. Superleuk. Met, met ja. zo'n zo beat eronder spannend. En je kunt natuurlijk... Bij het voetbal is het een beetje anders. Ja. Omdat soms is het nog steeds onderhevig aan interpretatie. Of iets dan wel of niet. Een penalty. Of maar, wel, ja, ja, maar, maar zeker bij bijvoorbeeld de doellijn... Is hij erachter geweest of niet? Dat kan natuurlijk een super mooi moment zijn in het stadion. Nou, als je dat terug gaat dat, met Kijk, de beoordeling van overtredingen en wel of geen rode kaart. Dat, ja, weet je, er zit ook iets emotionele publiek vaak bij voetbal. Ja. Met, uh, dat zou niet optreden. Dan, dan moet je daarmee oppassen. Ja. Nee, maar die, die doellijn ja, zou, zou ik meteen doen. En, en, uh, nou, als we toch ook het publiek hebben, denk ik dat het eerste wat ze moeten doen... is heel duidelijk uitleggen en communiceren waar die uh, videoref nou voor gebruikt wordt. Want het Precies. is niet voor iedere beslissing. Uh, die de Alleen voor een nou, wel of niet rode kaart, wel of geen penalty, wel of geen doelpunt. Precies. Ja, ja, volgens mij ja. is dat ook nog niet ja bij... Iedereen en, helemaal dezelfde en persoon. Dezelfde. persoon en overduidelijk persoonsverwisseling. Ja, dus als iemand aan de verkeerde, dan ja, ja, moet ja, dat ook je, hersteld worden. Als iemand aan de verkeerde en de gele kaart geeft, dan moet dat gecorrigeerd worden. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Maar, ja. maar de Champions League, wat denken jullie? Want daar zit het weer niet in. Die nee, dat... heeft weer gezegd dat moet nog uitgekristalliseerd worden. Nou, maar die kijken natuurlijk ja. even lekker naar die WK. En als het daar helemaal uit de hand loopt, zijn, hebben zij geen verplichting aangegaan. Dus, ja, uh, vanuit hun optiek uh, slim, maar het, ja. het is wel om heel moe van te worden. Die, ja, ja. die, de, die stroperige besluitvorming daar. En, uh, ja, ja nou, Dan gaan we er ook geen, uh, geen woorden verder aan vel maken. Gelukkig. Nee, als we, maar wel, maar wat, wat wel heel belangrijk is, en dat is wat Simon net ook zei... en ik geloof dat jij het ook zei, uh, je moet communiceren heel duidelijk zijn. En we moeten heel duidelijk naar de mensen toe communiceren dat het niet de oplossing is voor alle problemen. Want er zal altijd het grijze gebied blijven van interpretatie. En, en, uh, ja, en, en dat maakt voetbal eigenlijk ook wel zijn blad er ook al eens. Hè. Geloof ik geloof dat dat voetbal zo leuk maakt. Nou, wat hij zegt, dat, dat moet je niet gebied. zo. Maar in Italië nee. inderdaad <laughs> zie je dat, dat ook de beslissingen van de videoref tot enorme discussies weer leiden. Op Mooi de dat je bekende... over Italië begint, ja. Simon. Bruggetje, alsjeblieft. Ja, want ja, dankjewel. Ja. <laughs> <Na Daar> <laughs> met het eerste wielklassieker van het jaar uh, verreden. La Primavera, oftewel Milan Sanremo. Het is wachten wat er gaat gebeuren. Gaat Nibali het houden in die laatste paar honderd meter? Op die brede baan, op die brede finish hier in Sanremo. Nog 300 meter en dan heeft hij het te pakken. En dan wordt er een achter gesprint. Dan zien we dan ook Caleb Juin aankomen. Caleb Juin, maar Nibali die lijkt op weg te gaan naar de overwinning. Want hij gaat nu al met de armen breed. En Nibali wint hier voor Caleb Juin, voor Arno Demar. Dat zijn de eerste drie van deze Milaan-Sanremo. En dan hebben ze het eindelijk binnen de Italianen. Met een juweel van een renner natuurlijk: Vincenzo Nibali. Ik zei het al, grote rondes heeft hij genoeg gewonnen. Maar dit is zijn eerste echte monument. Hoewel Lombardije telt ook echt mee. Maar dit is Milaan Sanremo. Ja, uh, Leo Driessen. Ja, Mooie overwinning, toch? Ja, ik heb, ik, ik, wist, ik heb vanmiddag op Eurosport... want herhalen ze alles tot in de treur. En dat vond ik nu, nu vanmiddag wel even prettig. Even op mijn gemak in die laatste 20 kilometer teruggekeken. Maar het is geweldig, man. Ik heb in, in tijd ook wel een paar keer Milaan Sanremo mogen meemaken... Maar die finales, zijn alleen maar harder en sneller geworden. Dat was een fantastische race die Nibali daar neerlegde. Echt geweldig. Hebben ze 300 kilometer gefietst? Ja. Een Maar Erik van wat had je verwacht dat hij het zou houden? Nou ja, hij heeft het vaker geprobeerd. Want het peloton zat er geloof ik nog geen 100 meter achter, hè, op de finishlijn. maar toen hij wat Nibali zo sterk maakt, is dat hij zo waanzinnig kan dalen. Kijk, op de Poggio zijn er een stuk of tien, denk ik... die die voorsprong zouden kunnen pakken. Maar, maar het vasthouden in de afdaling... want het peloton was nog heel groot... en een peloton met het aerodynamisch voordeel van het allemaal bij elkaar rijden... kan zoveel meer snelheid ontwikkelen bergafwaarts dan iemand alleen. Dan moet je zoveel harder door die bochten in je eentje durven. Ja, en Nibali is ongeveer de enige die dat... Die Waanzinnig. Het, het, ja, het klimmen kan combineren met dat waanzinnige dalen. Ja. Toen hij beneden was, dacht ik... ja, dit gaat hij wel volhouden, ja. En mm. daarom... Het, het, jij zegt de laatste kilometer waren heel, heel mooi. Dat is zo. Maar die, die 280 die ervoor zitten is natuurlijk eigenlijk. Het is, het is wel het is ja, een dat hele rare we echt wedstrijd. Ieder ja. jaar, hè? Dat ja, zeggen maar, we maar, echt al, al zo lang. Milaan-Saremo ja. bestaat. En ik denk dat ze hem zo langzamerhand. eigenlijk nog 100 kilometer langer moeten maken. Om, om, want de bedoeling was u, u, uiteindelijk. Ja, je, hij kan ook niet korter Milaan-Saremo. Want het is één lange rechte lijn ernaartoe. Ze rijden eigenlijk zo kort mogelijk. Ja, je wil hem 400 kilometer maken ongeveer. Nou ja, maar, vroeger was het mooie van Milaan-Saremo. dat het een uitputtingslag was. En dat je uiteindelijk ook met, met de allersterkste overbleef. En dat het, eh, ik kan me nog herinneren dat Hennie Kuiper won met de Teun van Vliet nog. Dat was de laatste keer dat de Nederlander. Dat Kuiper nog. Maar toen dat zit, zaten er niet meer zoveel renners. Maar nu zit een heel peloton zit daar nog na 300 kilometer fris te wezen. Maar, dus je krijgt een heel ander hoeveel, hoeveel langer was dat dan destijds? Nee, nee het was niet, even lang. Alleen de renners waren minder goed getraind. Uh, getraind. De, minder, doping, minder goed <laughs> getraind. Goed. de huh? doping was minder goed. Dat is flauw. Nee, maar nee, nee, nou ja, ze zijn wel beter getraind tegenwoordig. materiaal. Ja, en zo links en rechts al beter begeleid. Erik? Ja, ja, het wordt spectaculair als je het korter maakt nu. Omdat het ja, een peloton het van zo'n zo hoog niveau is. Zijn die als je er nog 100 kilometer bij doet, dan trainen ze daarop. En dan kunnen ze dat aan. Ja, klopt. Ja. Ja, dus de, de, die lengte is wel echt heel ouderwets. Ja, ja. Nou ja, ja, het kan niet anders als je van Milaan naar Sanremo nee, gaat. Nou ja, maar kijk, Parijs Robert start ook niet in Parijs. Nee, klopt. Dus klopt. Uh, daar, daar is een mouw aan te passen. Ja. Ze zijn steeds beter getraind uh, ja. op, op deze rit. Dat geldt niet voor de Nederlanders. Want uh, de eerste was te vinden op plaats 24, Jos van Emden. Ja, maar ja. dat zegt niks. Dat zegt niks. Want, want als je daar bent, hij staat daar op vijf seconden geloof ik. Dan weet je, als je daar op het laatste moment uh, uh, het niet dan meer gaat redden. Daar, nee, dan, dan, dan ga je ook niet meer wagen. Want dan kan je ook bij deze 10 tien nog komen. Maar waar zou je je leven riskeren daarvoor? Want dat, dat heeft niet zo heel veel zin. Als je die, die foto's ziet die wij net even voorbij laten komen, dan heb je het daar echt over. Ja, als ja. je daarin stort in dat mm -hmm. sprintgeweld. Dan, ja. dan ben je bijna levensmoord. Zeker na ja. 300 kilometer. Want dat, dat blijft wel staan. De, vooral de concentratie <tus> wordt wel ja, echt correct. minder op die hele lange afstanden. Dat Cavendish dat zich daar over een paaltje heen. Uh, heen uh, Kevin en dish. Crash and dish. and dish. Crash and dish. Ja, ja maar dat, was, dat heeft met, ook met concentratie te maken. Je zit uh, ja, weet ik veel, acht uur op de fiets en dan, uh, ja. dan uh, zie je. Niet alles meer even scherp. Nee, Zelfs als je het... nog wel fris bent. Je moet wel even gefocust niet, zijn. Hij hele zo niet nee, fris. Precies, hij is al twee keer hard gevallen. Ja. Maar nu de, de, de Cavendish is er niet bij. Uh, Wie hebben we nog meer? Even Die Colombiaan, die, Caviria, die is er ook niet meer. Tenminste voorlopig even niet. Die heeft ook een, een blessure. Grijpel. De sleutelbeen. Ja, de sleutelbeen. Uh, ik, uh, ik zeg de groenewegen, uh, eat your hard out. Ja, maar ja, Dylan is sowieso een goede Hij doet al goed. Hij heeft nu ja. drie overwinningen gehad. Al vijf. Al vijf. Maar onder en brussel kunnen. Ja. En dat is echt uh, een heel eind omrijden. Maar... Uh, <lacht> <lacht> los ervan ook een hele goede semi-klassieker. Het ja. is echt een goede wedstrijd die hij gewoon heeft. Ja. Nee, en, maar, en zijn wedstrijden komen er nu aan. Gert Wevelgem. En, uh, precies. Uh, wat gaat hij nog meer? Eigenlijk Ik denk een wel, wel dat hij Laas Remo ook een prima figuur had kunnen... Ja, misschien gaan. nog een jaartje wachten. Ja, dat, was ook de, dat is ook de reden dat hij er niet was. Maar als je inderdaad zo'n... Zeker in zo zo, is hij wel goed, hoor. Maar zo'n jongetje als die Caleb Juwen die tweede werd... Ik, ik, of je, heb je het gekeken, heb je gezien, die, die sprint? Ik niet. Moet even terugkijken. De, de kleinste sprinter, van, die, die kan onder mensen doorheen uh, fietsen. <laughs> Goeie eigenschap. Ja, maar ja, echt geweldig. Maar als die het kan ja. uh, halen op zo'n afstand, dan kan uh, Groene wezen, ja. dat ook wel. Ja. Je en die blij gaat ook Parijs-Roubert hebben. Had hij, je, je, je blij leven staan ook, hè? Die, dat is ook zo'n droppie van uh, niks. Ja. Ook zo'n kleintje. Uh, misschien wel typisch voor, uh, voor sprinters. Um, goed. Ah. Um, we, we, tot slot nog even kort afronden... voor we naar de strijd om de degradatie gaan. En Cedorf nog even kort bespreken in de laatste tien minuten. Verwachten jullie nog wat van de Nederlandse renners... behalve de Groenwegen die we net hebben besproken? Ja. Dit seizoen. <coughs> ja, de komende uh, anderhalve maand klassieker. Ja, heel maand. veel. Ja, ik, ja, eigenlijk wel. Ja. Volgens mij staat er goed voor. Ja, uh, Van Baarle. Van Baarle. Uh, de Van Poppels. Terpstraat uh, Terpstraat, maar die ja. heeft ook al een goede wedstrijd gewonnen, hè? de eerste Waalse wedstrijd. Ja. heeft die gewonnen. Uh, wie hebben we nog meer? Nou ja, Groene, uh, de, en de klasse jongens, die, die, ja. die, die, die heeft uh, die, uh, de Moulin. Gezink, wellicht. Gezink Kelderman. Ja, de, de, de ja, generatie... Ja, ja, voor er zijn er nu zoveel op te ja. noemen tegenwoordig. Het doet ja. mij weer een beetje denken aan mijn... Uh, de, de, echt, ik heb ongelooflijk veel mazzel gehad. A, dat ik uh, naar de Tour de France mocht. En, uh, en die wielerwedstrijden mocht doen. met de periode 87-94. Dat zit er nu weer een beetje aan te komen. Toen had je ook... In elke wedstrijd kon we wel een Nederlander meedoen. Toen had je uh, Jelle Nijdam. En je had uh, Erik Breukink. Jean-Paul uh, van Poppen. Jean-Paul van Poppen voor de sprints. En je had Roos en Teunissen. En Kijk, je had... Op, ja, ik denk ook dat San Remo was een beetje een uitzondering wat dat betreft. Het ja. Ja. kunnen mooie tijden worden ja. voor het wielrennen. Ja, zeker. Het zijn al mooie tijden. Clarence Seedorf heeft het zwaar als trainer van Deportivo La Coruña. Hij had dit weekend eigenlijk moeten winnen van Las Palmas, maar het werd 1-1. Na zeven duels wacht Seedorf nog altijd op de eerste zegen. Met nog negen zware wedstrijden te gaan staat Deportivo 7 zeven punten achter een veilige plaats. Dat wordt dus nog een flinke klus om degradatie af te wenden. Dat zei, dit zei correspondent Edwin Winkels er gisteren over. Het waren juist deze zeven wedstrijden... dat ze echt tegen allemaal ploegen uh, op, uh, op een pana... uit de tweede helft van de ranglijst uh, hebben moeten spelen. Wat eigenlijk het moment was, ook tegen rechtstreeks concurrenten... het was het moment om, om die punten te pakken. En vanaf nu, uh, over tien dagen hebben ze Atletico Madrid... daarna komen Valencia en Barcelona nog. Dus uh, ja, het, met die achterstand van zeven punten op Levante en, en negen hele moeilijke wedstrijden, uh, wordt het heel moeilijk. Ja, Simon Zwartkruis, Je kent hem goed, heb zijn biografie geschreven... en je bent de afgelopen week nog bij hem langs geweest. Ik was afgelopen weekend bij de wedstrijd tegen Las Palmas, inderdaad. Ja. <coughs> Sorry. Hoe is hij er uh, zelf onder? Ja, het nou, dat, dat is wel grappig hoe Spaanse pers op, op, met name op zijn optimisme uh, reageert. Want uh, ja, het wacht is nog steeds op de eerste zegen... Na, na zeven wedstrijden inmiddels. En Ze uh, ja, dus verbaasden zich daarover in Spanje... dat hij maar zo'n boodschap van hoop en, en optimisme blijft uh, uitdragen. Ja. En hij heeft, na die wedstrijd zat hij het weer uit te leggen dan in het Spaans. Dat, hij, uh, ja, dat, dat zit in zijn karakter en dat hij genoeg aanknopingspraktijk punten ziet waar hij zich ja, een beetje aan vasthoudt door inhoudelijk uh, gezien. Het is dus een heel merkwaardig contrast. Uh, Want ze creëren best veel kansen. Ze staan 19 in de competitie, maar als je een ranglijst maakt van het aantal gecreëerde kansen dit seizoen, staan ze zevende. Ja. Nou, dan gaat er iets niet goed met de spitsen. De, de, ik geloof de topscore heeft er dus zes of zeven, Andone, een Roemeens international. Uh, en en daar, ja, daar gaat heel veel mis. En, uh, daar gaat het fout, maar jij kent de man beter ja. dan die Spaanse pers, dus natuurlijk houdt hij zijn praatje en, en, en moet hij dat ook doen. Maar z, zie, jij, zie jij ergens paniek of zeg nee. Nee. zeg echt, nee, dit is gewoon, hij is gewoon compleet. Krant. Nee, ik heb er een paar dagen behoorlijk dichtbij gezeten. Ik zat ook in het hotel waar hij, waar hij ook woont... totdat hij een appartement betrekt daar... en waar ook de ploeg verzamelde. Dat was, dat was een zeer prettig toeval. Dus ik heb veel, ja, ook, ook wel een bespreking met zijn staf meegemaakt en zo. En dat, dat, is, dat gaat alleen maar uh, op, over de toekomst... en uh, dat het moment van de ommekeer dichtbij is. En, uh, is hij veranderd? Hij speelt dat niet. Dat, dat, ik heb het hem ook letterlijk gevraagd. Van, is dat ook een beetje... Nou, eigenlijk wat jij nu ook zegt, Rens. Ja. Is het niet ook een beetje een pose om de boel een beetje rustig te houden... En, nee, hij gelooft daar echt nog in. Dat is wel fascinerend. Knap. Ja. Is, is hij een beetje veranderd? Klerens, is hij meer, nee, meer trainig geworden? Werkt... Of is hij nog altijd dezelfde... Ja, nou, hij is volgens mij het beeldje dat, dat veel mensen van hem hebben... is dat hij, de, dat hij zo eigenwijs is... dat hij ook als trainer alles in zijn eentje doet. Maar veel nee, zo bedoel, ik bedoel niet ik is weer de eigenwijs. Nou, wij, maar doen. even om uit te leggen hoe hij daar werkt nu. Hij, <kwijnt> uh, de, hij heeft de, de, de, de video's afdeling en de data afdeling... en de fysieke afdeling en zo. Dat lag allemaal aardig op zijn gat. En dat heeft hij afgestoft. Hij heeft al die mensen daar weer bij getrokken. Hij heeft er nog een mental coach uh, bij gehaald. En ja, met zo'n hele staf zit hij dan uh, ook zo'n zo één training voor te bereiden. Daar is tien man bij betrokken of zo. En uiteindelijk neemt hij wel de eindbeslissingen. En bepaalt hij de tactiek. Maar daar gaat, uh, ja, daar gaat heel wat overleg aan vooraf. En zo. Ik, het viel me wel op hoe, uh, hoeveel mensen hij daarbij betrekt. Ja. En uiteindelijk wel als een soort... Wat is een van de redenen waarom ze hem genomen hebben... ondanks zijn geringe ervaring? Dat is die leiderschapskwaliteiten die hij als speler dan, dan wel had. Uh, dat, ja, daar gaat hij dan wel op een gegeven moment... gaat hij daar boven staan en naar buiten toe straalt hij rust uit. Alleen ze hebben daar nog geen overwinning mee behaald. En daar wordt hij natuurlijk steeds meer mee achtervolgd. Dat ja. zegt Edwin Winkels ook terecht. Ja. Maar is dat ook niet valkuil... Omdat... Gedachten dat een, een, een, een speler die goed was in leiding geven, ook een trainer is die goed is in leidinggeven? Of, of denk je wel dat hij dat, uh, ja, nou dat, ja, dat, dat, dat in zich heeft? Ja, ik, ik denk van wel. Alleen het, het blijft voor zo'n club natuurlijk altijd een risico... als je, als je een, speler met, of een trainer met weinig ervaring <coughs> ja. uh, aanstelt. En het aardige van hem vind ik wel dat hij daar niet voor wegloopt. Ze hebben daar in Spanje een uitdrukking voor. Een patata caliente noemen ze dat. Een hete aardappel. Ja. Uh, waar weinig mensen aan handen willen branden. En hij gebruikte die uitdrukking in de eerste persconferentie al. Uh, om te zeggen van ja, ik, ik eet mijn hele leven al uh, hete aardappels. <laughs> dus, ja. Patata ja. caliente, uh, ja. uh, Iemand die zijn handen in ieder geval kan branden... is Gert-Jan Verbeek, uh, Twente. Die uh, zou kunnen degraderen. Dat gebeurde het laatst in 1984. Als ze niet oppassen, in, in Enschede gaat het echt gebeuren. Turk staan met nog zes duels te gaan. Helemaal onderaan in de eredivisie. Laten we even luisteren naar Gert-Jan van Beek. Uh, of hij nog geloof heeft of het nog goed komt. Het uh, twijfel heb ik altijd. Maar dat heb ik ook. Als ik met AZ en met Herenveen in de tijd voor Europees voetbal ging... Uh, heb je ook twijfels of je dat haalt. En die twijfels zijn er omdat jij iedere keer weer verrast wordt... door omstandigheden, dingen die gebeuren. Uh, wedstrijden die meevallen of tegenvallen. Uh, tegenstanders die op een gegeven moment doorhebben hoe jij speelt. Hè? Dus uh, die twijfel zorgt ook dat je nadenkt blijft denken... over hoe het uh, beter kan en hoe het beter moet. En zo heb ik ooit met Heerenveen in de laatste 10 wedstrijden. Uh, ik geloof nog maar één keer verloren en, en één keer gelijk en de rest gewonnen. En toen haalden we gewoon... Uh, op ons, op ons, op ons gemak hier hadden we Europees voetbal. En, en ik zeg niet dat we nu de laatste zes wezen allemaal gaan winnen. Maar het kan ook zomaar zijn dat je in één keer... door een goede overwinning toch weer wat meer vertrouwen krijgt... en het allemaal wat makkelijker gaat. Ja, ja ik, ik, ik uh, vroeg me af of het zinvol is om hem te ontslaan. Want Tubantia meldt vandaag dat Verbeek mogelijk wordt ontslagen. Poesiet zou dan het uh, seizoen afmaken. dat zou toch wat zijn, dat hij wordt ontslagen? Ja, maar ja, katten het nou... Uh, ze moeten wel wat. Weet je, de eerste keer dat Twente degradeerde seizoen 82-83, toen was mijn eerste seizoen bij de radio. Heb, uh, wat ze vooral nekte was dat het blijven ontkennen dat er, dat er een probleem was. En maar blijven roepen van wij kunnen niet degraderen, want we hebben een veel te goed elftal. En dat uh, is ook waar Verbeek tot voor kort uh, op, op, op heeft gehamerd. We hebben veel te goede voetballers om te degraderen. Ja, dat is niet de Wat moet hij dan zeggen? Ja. Nou, dat hij ze niet heeft. En, want, uh, hij heeft wel goede, goede voetballers, maar geen goed Geen team, degradatievoetballers. Maar, er zitten toch te veel van dezelfde types volgens mij. In die allemaal met de bal aan de voet gaan lopen. En allemaal het verschil uh, willen maken. Ja. En, uh, als en die, je... die ongelooflijk overtuigd van zichzelf zijn. Dat ze goede voetballers zijn. Ik weet nog, in, in de jaren 80 had je Jan Seurissen. Die ja. ook nog bij Feyenoord en bij Ajax. Een bij ja. Ja. Ja. ja, en, en, en, en, en die rookte pijp. En ik stond na afloop van de wedstrijd te oorleren: Het is onmogelijk dat wij deze wedstrijd verloren hebben. Zij dus waren toch weer veel beter. En, uh, ja, ja, ja, Jan. Zwaar. En, en eruit gingen ze. Maar Ik vind het nog steeds, want je vraagt: is het, heeft het zin om te ontslaan? <coughs> ik vind dat in het voetbal altijd gemakkelijk trainers worden ontslagen. Ik zie niet direct de, de, de meerwaarde daarvan. Kijk, als iemand echt. Uh, echt, echt onderpresteerd als coach. Maar ja, het is natuurlijk een, het is wow. een samen... Nou ja, als je 17 wedstrijden training bent... heb je hebt er maar één gewonnen. Ja, maar je, je hebt ook te maken met het team. Uiteindelijk. Ja, ja. maar daar heeft ook hij ook Jullie schetsen net een beeld van, van wat voor spelers daar hij spelen. Gaat een andere coach daar nu nog een verandering in brengen? Nou, dat is een goede vraag. Nou ja, dus, er zit er wel eentje die, die, die daar al zat. En dus ja, nou ja, ik weet het ook niet. Nou, hij krijgt... Hij krijgt het verwijt dat hij ook is gaan schuiven in de opstelling, in de speelwijze en, en, en, en met de poppetjes. Maar ja, er is ook wat voor te zeggen dat je als coach die maar niet wint, dat je dan gaat schuiven in je opstelling en in de speelwijze. Ja, Want je gaat op proberen. zoek naar, ja. naar een nog, winnend model. Nog een parallel met Twente toen is dat ze ook in november al, ze hebben nu ook in november de trainer eruit gegooid. En dat hebben ze toen ook gedaan. Toen ging uh, uh, Rob Groene eruit en toen kwam Spits Koon. En uh, Epidros was assistentrainer. Uh, maar dat heeft toen ook niet geholpen. Dus, uh... Ja, dus dan helpt het nu ook niet. Nou ja, <lacht> die laatste, de, ze hebben niet nog een keer iemand ja, uh, ja, ja. uh, ontstaan. En wat had. me bij een concurrent opvalt, uh, Rode AC, dat, dat, dat is toch wat meer... terwijl dat eigenlijk nog veel groter bijeengeraapt uh, zootje is... maar dat is geen zootje meer inmiddels. Dat, dat heeft Molenaar toch aardig aan het voetballen gekregen. Daar nou, lijkt toch beter gekeken te zijn naar, naar aanvullende kwaliteiten. En ja. ook naar fysieke kwaliteiten. Dat, die, die lijken meer klaar ook voor, voor het vechtvoetbal... Dat, dat de komende tijd gespeeld moet gaan worden. Ja. Goed. Goed, hierin. We gaan het hierbij laten voor het sportforum van vandaag. Onze dank is groot. Erik van Lakenveld, Simon Zwartkruis en Leo Driesen. we zien jullie graag uh, natuurlijk een volgende keer weer. Ja, morgen, morgen zijn we er weer. Dan uh, met één uurtje. Eén uurtje, maar ja. Dan hebben we wel iets uh, met de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Een special gunnen we ze ook vanuit. Half negen tot half tien. We hebben het al lang over uh, oranje gehad. Maar het laatste woord daarover is natuurlijk voor Diederik Smit. Nou, vandaag was de eerste training van het Nederlands Elftal... onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman. En anders dan vroeger was de aankomst van de spelers niet openbaar. Dus de pers mocht niet filmen bij de bossen in Zeist... waar de spelers zich moesten melden. En dat is voor ons als journalisten natuurlijk een heel groot probleem. Want ja, nu hebben we geen idee op welke manier de internationals binnen zijn gekomen... en uh, hoe ze eruit zagen. Welke kleur had de zonnebril van Jorginho Wijnaldum... We weten het niet. Droeg Memphis Depay een tulband? We tasten volledig in het duister. Uh, kwam Deli blind op de step? Arriveerde Gu stil per helikopter? Kwam Wout Weghorst met zijn rolcover klem te zitten in de draaideur? En leverde dat hilarische tafereel op? We zullen het nooit weten. Kortom, uh, we dreigen echt in een politiestaat terecht te komen. Als dit soort cruciale informatie doelbewust wordt achtergehouden. Uh, tot zover hier vanuit Huisterduin in Noordwijk. Want uh, dat ze nu in zijst zitten, dat uh, hoorde ik pas later. <lacht> Goed, zometeen het oog met Chris Keine Graag tot morgen. NTO Radio 1. Elke ochtend van half tien tot half twaalf.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 Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ah, daar ligt hij. Hmm. Blijkt je ideebewijs niet meer geldig? Met een idee dat maximaal vijf jaar verlopen is kun je toch stemmen. Dus staat daar geldig tot 22 maart 2013 of een latere datum? Dan zit je goed. Elke stem telt...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 NTO Radio 1